7 uur, 7 uur na net wel met het NOS-journaal. De politie in Haren was niet goed voorbereid op de Facebook-rellen. Dat blijkt uit een groot onderzoek door het Dagblad van het Noorden en RTV Noord. Volgens de journalist heeft de chronische korpschef Dros de situatie onderschat en achteraf een, een en ander te groos kleurig voorgesteld. Zo zei Dros later onder meer dat er voldoende ME achter de hand was, maar dat was niet zo. Toen de rellen uitbraken waren er maar 16 ME'ers en pas later kwam er versterking en die ME'ers hadden geen idee wat ze moesten doen. De politie en de gemeente Haren wilden niet reageren, ze wachten de conclusies af van de commissie Cohen. VVD-minister Schippers wil de plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie zo snel mogelijk uitwerken. Schippers, die minister van Volksgezondheid blijft, zei dat na haar gesprek met formateur Rutte. Ze bekijkt de komende tijd alle effecten van de maatregel. Het gaat dan om de gevolgen voor bepaalde inkomensgroepen en voor de arbeidsmarkt. Ze benadrukt dat het om een complexe kwestie gaat die ze zorgvuldig gaat bekijken. Schippers begrijpt dat mensen zich zorgen maken door de berichten rond de premie. Vechtsporter Bader Hari zit nog zeker een week vast. Zijn pro forma zitting gaat volgende week vrijdag verder. Vandaag kwam zijn advocaat uitgebreid aan het woord. Volgende week is het Openbaar Ministerie aan de beurt. Vandaag werd duidelijk dat Harry bereid is om uitgaansgelegenheden te mijden en in therapie te gaan om toekomstig geweld te bedwingen. In de dagvaarding staan negen zaken waarvan acht te maken hebben met geweld. Een van die zaken is de poging tot doodslag op zakenman Koen Everink. De advocatie op de zitting dat Harry Everink op Dance Face Sensation een corrigerende tik had gegeven omdat die zijn vriendin Estelle Cruijff had beledigd. Het weer vanavond buien, vannacht in het binnenland droog. Het wordt een graad of vier. Morgen overdag eerst wat zon, maar er komt wel vanuit het zuidwesten regen. Het wordt zo'n 9 graden. Zondag wordt het wat droger. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Van de avondspits is nog 27 kilometer file over. De meeste vertraging nog wel bij Amsterdam. Ik noemde de bijzonderheden. Er was een aanreiding op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidse nog 2 kilometer, daar zijn alle reishokken weer open. Nog veel vertraging op de ring van Amsterdam. Tussen Oostorp en Knoop Koenplein staat 7 kilometer. Net een aanrijding op de A10 bij het knopende Nieuwe Meer richting Watergaasmeer. Er zijn drie rijstroken dicht, er blijft er maar eentje open. Tussen Geuswild en Knopende Nieuwe Meer staat nu 2 kilometer. Ook een aanrijding op de A28 Zwolle richting Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 2 kilometer. De rechte reishok is daar dicht.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 Pasta, pasta, pasta's. Pagina 154. Zet ruim een liter water op. Hak de peterselie. Fijn. Oké. Okay. Yeah. Uh. is Mood. Bloed. bloed? schat, waar zijn de pleisters? Pleisters! Oh. Oh. Gelukkig, eindelijk hulp. Hier is Magyari. Uw presentator is Petra Mossel. Goedenavond, welkom bij het koken-eetprogramma Manjari... voor de gelegenheid live vanuit de studio van RTV Noord-Holland in Amsterdam. Daar zitten we namelijk nu omdat onze eregast van vanavond... journalist Johannes van Dam zijn enkel heeft gebroken... de trap niet op kan en een eregast is niet voor niets een eregast. We hebben dus een passende locatie voor deze heer van stand uitgezocht. Leuk dat je er bent. Auw! Alles doet pijn vandaag. Hij verkeert in goed gezelschap via Angrijny en haar man Jeremy Suharto. Van de befaamde Toco Toet uit Den Haag. Ze komen spekhoek testen. Uh, en onze vaste waarde Jona Voigt is er natuurlijk. Ze is er altijd, kookboeken van aat En uh, zij zet ons drie soorten puree naar receptuur van Topcox voor. En omdat de crisis toch in alle sectoren toeslaat... gaat verslaggever Chris Baeyma koken met spullen van de Voedselbank. Daar horen we straks meer over. Wilt u reageren op deze uitzending? Stuur uw mail naar mangiare.ntr.nl. En doe dat zo snel mogelijk. Want dan kunnen we alle vragen en opmerkingen nog tijdens dit uur behandelen. mangiare.ntr.nl of twitteren hashtag Radio Mangiare. En op onze website, radioMandjare.nl staan ook de recepten van de uitzendingen. En kunt u alles rustig nalezen. We gaan het zo meteen hebben, dames en heren aan tafel, over puree, over spekkoek, over Johannes van Dam, over Olibé Bommel. Nou ja, één groot feest, maar ik moet toch even een ernstig onderwerp eerst voorleggen. Vandaag is de vierde dode gevallen van de salmonella, uh, die oh, nu op dit moment heerst door die gerookte zalm die Dat door een bedrijf in Harderwijk is geleverd. Het Twee zijn... weken, drie weken na datum. Ja. En er zijn meer dan duizend mensen ziek geworden. Uh, er komt een onderzoek van de Onderzoeksraad naar Veiligheid. Is deze week bekend geworden. Een serieus onderzoek naar de kwaliteit van gerookte zalm. En ik wil het toch even aan jullie voorleggen. Alleen gerookte Ja, Ik, ben, ik uh, denk dat het niet alleen op, met gerookte zalm kan gebeuren. Dus ik vind het heel goed dat ze een onderzoek gaan doen naar gerookte zalm. Want daar heeft het nu aan gelegen. Maar het kan natuurlijk overal mee gebeuren. Het heeft het niet aan de zalm gelegen. Nee. Het heeft gelegen aan de schalen waar ze deze zalm op legden. Die vrij poreus waren. En dus die niet goed gereinigd konden worden. En waar deze salmonelle bacterie zich in genesteld heeft. En toevallig ging daar die zalm bovenop. En drongen die bacteriën natuurlijk die zalm in. Maar dat had net zo goed iets anders kunnen zijn. Ja, dus dus tartaatjes het... in zo'n bakkie, zoals je in de supermarkt ziet. Dat had ook gekund. Nou, die bakjes, ze horen speciaal... Te zijn gemaakt om tegen dit soort dingen te kunnen. Om dus goed gereinigd te kunnen worden. Ja. En als je dus goedkoop uit wil zijn. En je koopt een bakje dat er net zo uitziet. Maar wat niet geschikt is om voedsel in te bewaren. Omdat het poreus is. Ja. Dan ben je fout bezig. Okay. En dat is wat er waarschijnlijk gebeurt. Maar is. dan is dat ook meteen desastreus. Eten jullie minder zalm hierdoor, Jeremy? Ja, ik ben niet zo'n grote fan van zalm. Um, maar in principe. Meestal met de dingen die ik hoor. Uh, neem ik aan dat het uh, uh, al gelijk gestopt wordt. Ja, dus, uh, dus, dus dat net het... Net zo toen, toen de tijd met, uh, met TaoGay. Ik ben gewoon TaoGay blijven eten. Want dan gaan ze toch meteen controleren, bedoel je? Neem ik wel. Ja. Neem ik aan van wel. Ja. Nee, maar je ja. ziet in de, uh, in de... Ik was in de supermarkt van de week. En dan zie je dat de zalm overal in de aanbieding is. Hè? Dus het wordt denk ik veel minder verkocht. Het, is, deze... het is een feit. Ja. Er wordt minder zalm verkocht ja. op dit ja. moment. En de andere keer is dat weer iets anders. Ja. ja. ja. Hebben jullie eigenlijk veel vertrouwen in het voedsel dat je koopt, Johannes? Ik zorg dat ik uh, bij vertrouwde adressen kom... en ik koop niet zoveel uh, bij bedrijven waar... De, die zijn aangesloten op een infrastructuur... waar dit soort fouten, ernstige fouten, kunnen voorkomen. Dus, omdat, er, uh, je, omdat er heel veel tussenstations uh, zijn. Ja, en omdat er dus heel veel commercie tussen zit... die dingen zo goedkoop mogelijk uh, wil doen. En er is dus waarschijnlijk een veel te goedkoop soort bakje... Uh, ingekocht uh, en iemand die met, uh, met zijn verstand op kleinschalig bezig is, die let daar wel op. Maar iemand die het alleen maar gaat om uh, de aandeelhouders, die let daar misschien niet meer op. Dus ja. je moet zorgen dat je eigenlijk niet te veel uh, te vertrouwt op de, de grote bedrijven. Ik neem liever dingen af van kleine bedrijven. Ja. Is dat ook hoe jullie uh, te werk gaan bijvoorbeeld? Ja. Via het is, uh, Jeremy? Uh, het is in principe wel uh, dat we, dat we spe onze speciale winkeltjes hebben, ja. Nee. Waar, je, waar je gewoon vertrouwd bent. Ja. En, uh, ja. Even een rare ook vraag. Misschien eten jullie ook alleen maar Indonesisch eigenlijk? Nee. Zij nee. is raar. Zij is het Indonesische nee. hier. Ja. Maar zij eet wel aardappelen. En ik eigenlijk sinds klein zijn van al helemaal niet. Nee, jij bent half Indonesisch. Ben half en inderdaad. jouw vrouw, die sinds 2000 in Nederland ja. woont... Ja. is 100% Indonesisch. Ja. En jullie steunen elkaar nu ook in taal en gebaar om deze spekhoektest, waar we nu aan gaan ja. beginnen, ja. tot een goed einde te brengen. En we verkeren in goed gezelschap, want Johannes van Dam, en dat weet ik, volgens mij ben jij dol op spekhoek, maar je bent ja. ook dol op de Indonesische keuken. Ja. En ik denk dat je er ook veel vanaf weet. Nou ja, ik ben, ben zo'n generalist die overal een beetje van ja. weet. Ja. Oeh. Maar het was ook een van de redenen dat we spekhoek gingen proeven. Omdat we omdat... wisten dat we Johannes daar een plezier mee zouden hebben. Oh, zo is dat. Nou. Ja, en, wij doen, en wij doen niets liever dan dat. Wij gaan het hebben over spekhoek. We hebben spekhoek ingekocht die we straks gaan testen. Uh, maar voordat we dat... Uh, en dat gaan we doen trouwens met een echt uh, serieus proeversteam... via Angreini en haar man Jeremy Suharto. Via, ik zei het al, woont sinds 2000 in Nederland. Haar man, half Indonesisch, al langer. Eigenlijk zijn hele leven al. Hij heeft ook een ja. lekker Haags accentje. Peter. Uh, ja, Peter. <laughs> Haagse Harry. Uh, en, en zij werken bij uh, Toko Toet in, uh, in uh, Den Haag. Nou, dat is een zeer befaamde toko... waar men van heine en ver naartoe komt. En de meest kritische proefers van van de Indonesische keuken ja. die komen naar Tokio toe krijgen ze zelf uit het buitenland. Ja, wij hebben allemaal onze geheime adresjes en via via via via <laughs> zij kwamen we bij jullie terecht en jullie schijnen dit te kunnen. Laten we eventjes gewoon bij A beginnen. Wat is spekkoek? What? Nou, What you, is sorry. Wat is spekkoek? Spekkoek is het eigenlijk een uh, how you call it? in dat is 1000 layer cake. Precies, action. een duizend lagen yeah. uh, kaak. Kake. Kake. Hey, ja. ja. ja. ja. het, het is een letterlijke vertaling. Ja. Het is een cake. Jamie, hoe, ja. hoe maak je spekhoek en waarvan? Nou, het, is, laat maar zeggen, het is sowieso het proces. Een spekhoek is laat maar zeggen, heel belangrijk. Um, het mag ook niet lang uh, gemengd worden. Uh, laagje, verlaagje. Je moet ook weer de, de, de, de oven in, de oven uit. Uh, het is niet echt iets om Hoog van weg te lopen. Heel ja. veel geduld ja. nodig. Want hoeveel tijd heb je nodig om spekhoek te maken? Zo. It's depending how thick is uh how thick the layer is yeah. and uh most of times layer is about around 5 till 10 minutes yeah. the first layer yeah and the second and the so it's going to take weer... maybe it's depending how the size is if it's normal size like 20 by 20 is it's, it's going to take like Anderhalve voor something. Ja, anderhalf uur of zo. Maak, jij het, maak nee, jij het wel eens, uh, Jeremy? Uh, nou, uh, onze oven is binnenkort uh, een tijdje geleden overleden. Okay. Maar het uh, is dus, dus bij ons niet meer mogelijk, want je hebt echt die warmte uh, wat echt van, uh, van ja. bovenaf hebben. Wat, want wat zijn de ingrediënten van spekkoek? Uh, de belangrijkste ingrediënten zijn eigenlijk... Uh, je hebt de kaneel, je hebt de gardemon, je hebt ijs natuurlijk erin zitten. Dat zijn uh, de kruiden. Je hebt de je zit zitten nog een beetje in, neutmuskaat. Ja, ja, en dat maakt echt die, die, uh, de smaak. En ik heb er nog, met, uh, de suikers kan je verschillende nemen. Ik heb zelfs nog een recept tegengekomen waar ze zelfs een beetje gember. Maar daar ben ik zelf niet mee bekend. De, de, zo zou jij dat in principe niet zou doen? Ik, zou niet, nee. ik zou niet, uh, ben niet gewend met uh, gember te doen. En die suikers, dus je hebt bruine suiker, neem ik aan? Of, of is het niet per se bruine suiker? Nou, het hoeft niet per se uh, bruine suiker te Oh, oké, okay. dat dacht Goeie ik nee. namelijk. heb we hadden gedaan. Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Het het ja. Met uh, uh, uh, suiker, suiker. Oké. Okay. Ja. En is het nou de sport, zeg maar, ik kan me voorstellen dat de beste spekkoek vroeger gemaakt werd door mensen thuis. Hoe meer ja. laagjes, hoe beter je erin was. Hoe meer respect je krijgt. Ja. Want je ziet ja. al in deze drie verschillende. Verschillende ja. zoals bij ja. een oude boom. Ja, ja zoiets. Ja. Ja. Overigens, de naam komt natuurlijk van het feit dat het gestreept is, net als spek. Wat ze in ja, Engels. Precies streaky bacon noemen, zou je het streaky cake kunnen noemen. Daar maar, komt de naam steek. Ja. Nou, het heeft niks met spekveren te maken. Nee, maar het... daarom vind ik het ook altijd zo gek dat je het bij de slager koopt... en heel vaak niet bij de bakker. Waarom ja. is dat? Ik heb het nog nooit bij de slager gezien. Nee, nou. nou, bij de, de, slager de slager verkopen ze het. het. Ja? Absoluut, ja. ja, heel veel slagers ook. Ja, ja net die nou, voor jou nou. dan niet, maar... Nou, uh, ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> het is toch zo, jongens? En de polier. Ja, en de polier. Ja, ja. ja. Nee, ik koop het bij de toko. Ja, oké, okay. ja, ja. maar los daarvan, ja. Ja. dat is... Nou, uh... ik weet niet, Dus ik vind het heel raar. Ik zou het niet verwachten bij de slager. Nee, nou, ik... Oh, ja. Je gelooft het ook niet? Nee, ik geloof je niet volgens mij. Is nee, goed, nou ja, zet gaat hij hier wel eens aan worden onze, onze waarneming ja. zitten twijfelen. Ja. Hoe ja. kunnen Mijn we nou van op van deze manier? <laughs> <laughs> wat, wat is volgens jullie het geheim van goede spekhoek? Waar gaat het om? De kruiden. Uh, oh. de, ja, de kruiden sowieso om die smaak te krijgen. De kruiden die ik net genoemd heb en het proces. Ja. Het gooi je bijvoorbeeld te kort of te lang erin. Ja, dat, dat is ja, desastreus eigenlijk ja, is zo, ja. voor je spekhoek. Het moet niet te droog worden, het moet een ja. beetje smeuig blijven. Ja. Het moet een beetje niet te smeuïg zijn. Het ja. mag, mag niet te plakkerig zijn. Nee. En, uh, het moet echt een vaste massa zijn. Hoe vaster, hoe beter eigenlijk. En het is uh, vaak een uh, spekhoek die je op een kan kopen, is wat, wat lichter dan die behoort te zijn. Wat, uh, wat, uh, wat luchtiger. Ja. En hij moet eigenlijk heel dus, erg dense hij moet moet com zijn. Compact moet ja. zijn. Heel compact ja. moet zijn. Ja. Ja. Hij moet iets zwaars over zijn. Dat zijn geen hele grote puntjes. Of van de goede spekhoek neem je echt gewoon hele kleine, kleine plakjes. Hele dure, Wat heel erg moeilijk plakjes, is eigenlijk, want het is ongelooflijk lekker namelijk. Vind jij het lekker eigenlijk, Johannes? Ik ja. dacht dat we daarmee begonnen waren. Oh ja, ja veel, maar ja. ik ben even in de gaten van lekker. En jij vindt heel veel oh, lekker, ja, dat ik vind vind het weet ik gewoon. je hoor, als je dat wil. Ja, ik vind het lekker. Ja, oké, Jona. Dank Ik ben er dol op, maar inderdaad, eh, in dunne plakjes, maar één dun plakje is te weinig. Ja, dus, dus wel dat je punten, meerdere dunne plakjes punten. moet eten. Ja. Ja. Over, je hebt ook nog pandan. Dat is dan gekleurd ja. met, met Groen. pandan. Groene, groene, dat is de groene. Zoals banaan, moscovits en, ja. en uh, amandel. Ja. En je kijkt er heel moeilijk bij. Alsof ja, je dat ik, eigenlijk ik, niet... Uh, ik heb het wel geproefd en het is oké, okay, maar het is... is oh, ja. niet de origineel? Nee. nee. nee. Van ik hou het altijd bij de gewone. heel Af en toe pandan. Maar de pandan moet dan wel echt lekker gemaakt zijn. Wat opvallend is, is dat... Op heel veel. We hadden het net over de toko. Daar is ja. het vaak uh, te verkrijgen. Ja. Maar het is heel vaak heel moeilijk vers te krijgen. Dus heel erg vers. Hoe komt dat? Ja, dat, het is sowieso. Is het, het is natuurlijk een heel lang proces. Het is niet dat je er. Uh, oh ja, ik maak het wel eventjes. Mm. En sowieso het gaat het gaat wel lang mee. Dus, dus je, kan, je, je kan het. Je ka ka kan je je in ja. het je wordt het ook voorverpakt verkocht. Je kan ja. het dus. Uh, je oh. hoeft dus niet naar een bakker die het zelf maakt. Maar er zijn fabriekjes die. Uh, en er zijn hele goede ja. en denk, er echt een mooie ja. verpakkingen vaak ook trouwens. Ja. Dus, uh, ja. ja. Daar dring je respect dit. ook mee ja. Af, ja. En ja. ze worden vaak uit de vriezer verkocht, dat je ze bevroren verkoopt. En dan heeft dat niet heel veel invloed op de smaak dan? Uh, het valt mee, ja. het valt mee. Ik kan dat, uh, ik weet nog uh, dat ik vroeger had, we hadden we dan wel eens wat gekregen van, de, uh, van iemand die dan eigenlijk alleen maar spekkoek maakte en dan aan zijn vrienden gelijk ook wel allemaal meegaf. En dan uh, dat deelde dat altijd en dan uh, een deel ging er gewoon de vriezer in. En als dat eruit komt, dat is het nog steeds heel goed te eten. Hoor. Via, hoe is het in Indonesië qua spekkoek? Wordt dat veel gegeten nog steeds? Ja, ja? nog steeds. Bij welke gelegenheid? Wanneer? Dat als, uh, als je gaat in de trouwerij of in de feest, in de birthday... en dat is kind of uh, gelegenheid. Echte eigenlijk. grote, feesten. Ja, grote niet, feesten. Niet in, het dagelijkse, in de dagelijkse Dagelijks maaltijd. kan, dat is mogelijk. Maar meestal is het meer naar de feestdagen. Of uh, ja, of... Christmas en those kind of more. Ja, ja, ja. Dat is dan denk ik ook misschien meer... als mensen het zelf thuis gaan maken, dan nemen ja. ze die moeite. Maar je kan het kopen en dan kan het dus ook ja, het dagelijks is gebeuren. Oh, ja. En dat gebeurt in Indonesië ook, ja. Heb jij het ooit zelf gemaakt, Johannes? Nee. Ik ook niet. Nee, dat doe je niet zo gauw. Nee. Als je hele goede kunt krijgen, waarom zou je het dan niet kopen? Ja, het is wel een uitdaging. Ja. Ja. Ja. Het huis gaat er wel goed naar stinken, hoor. Ja, het Rijkt huis gaat wel, heel erg van stinken. Ja, daar stinken dan. Dat stinkt er dan nee, aan. Ja je, bent... stink... je <laughs> ben, ja, je bent zo. Ja, ja, het, voor sommigen is het natuurlijk heel erg lekker. Uh, maar je, je, je, de geur die gaat wel door je huis heen. Ja. Al die kruiden. Al die lekker kruiden. toch? Ja. Wij ja. hebben drie spekhoeken. Ik wil ondertussen even de ja. luisteraars oproepen. Als u een goed adres heeft voor echt lekkere spekhoek, Kom dan maar. Kom dan maar mee door. Manjaretntr.nl We kunnen we niet checken. Ja, we gaan proeven? Ja, we gaan proeven. Ja, ja. proeven. Manjaretntr.nl De receptuur. Ja, Johannes kan het niet langer aan. Hij heeft het bord voor nee. zijn neus staan. En hij nee. moet er nee. van afblijven. We gaan naar de nummer 1. Ja, ja, ja. we, ja, ja. ja, ja. we gaan naar de nummer 1. Hoe ziet hij eruit? Kunnen jullie zeggen of dit... Een spekhoek is of een plakje is zoals het eruit moet zien? Nee, het is een layer. laagjes zijn vrij ja. los van elkaar. Ja. Het uh, Deze is meer. Het ziet er iets te koekig uit. Hij ziet er iets te koekig uit. Vind jij dat ook, Jeremy? Ja. Nou, ik vind de hey, laagjes zijn echt heel netjes, moet no. ik zeggen. Uh, dat, dat is dus uh, belangrijk. Het is mooi dikker. Ah, is ja, dikker. is een beetje dik. Ja. ja. Ze zien er al heel verschillend uit, ja. he, alle drie. Ja. We hebben hier nummer 1, 2 en 3. Het is zoals altijd, ik praat met mijn mond vol... maar dat mag bij dit programma om de een of andere reden. Dat staat in mijn contract. Uh, het is een blinde proeverij, dus de mensen aan tafel... hier weten niet wat ze krijgen, waar we het gekocht hebben enzovoort. En uh, ik ga gewoon een, een voorschot nemen op het debat. Ik vind het een beetje een slappe smaak. Johannes? Ja, ja ik, is, ik vind hem niet, uh, niet ideaal, nee. Wat, een beetje, wat is er aan de hand hier? Nou, ik vind hem een hm. beetje droog. Het is alsof ze te lang hebben gewacht met, met iedere tussenlaag... die is iets te veel uitgedroogd. En, en ook de smaken zijn niet heel... Ja, het lijkt wel of ze van tevoren een, een mengsel hebben gebruikt. Wat, en, en dan... Nee, het nee. is niet even, heel evenwichtig. Via, die, die zat net ook met het hoofd schudden. Het is dus hm. niet lekker. Misschien een fractie is te veel, veel kruidnagel. En ja. de um, cinnamon... Ja, te veel kaneel. En is een beetje droog. Ja, hij ja. is droog. droog ja. Hij ja. heeft niet die vettigheid nee. die een spekhoek moet hebben. Ja, hij ja, moet smeuig, smeuig. Oké, we gaan naar de nummer twee. Even vertellen over die nummer twee. Die ziet er voor mij gewoon uit als een, een veredelde cake, zoals ik hem eigenlijk wel eens bak. De hele dunne laagjes, maar... Nou, de, de, de blanke laagjes zijn dik en de, de bruine laagjes zijn zijn dun. Jeetje, Mina, ja, dit is echt is iets heel, heel, heel iets anders is dit. Nou, het is wel heel erg droog. Dit is iets heel nee. anders, ja, mensen ja, thuis. Nee. We, ja, we, we zitten ook, nu aan de uh, nummer 2, uh, uh, maar we weten niet nee, wat we mee maar... dit, maar... dit is een ik zie die, ik ik echt het. enorme frons ja, nou, daar bij de firma. Nee, het is gewoon niet. Nee, ik vind het, het is gewoon te droog. Nee, het is... Ja, het is ook helemaal... Er is klopt. Er zit amandel in, hè? I don't, I'm no. not gonna call this one nee. spekkel. Deze, deze, no, deze is nee. afgekeurd als spekkel? Deze, al nee. deze, oh, okay. deze komt niet eens door niet de keuring. Nee. Dat is gewoon een keihard oordeel. Ik ben straks wel <laughs> ja. benieuwd wat het nou eigenlijk is. We gaan meteen door naar de, naar de nummer drie. En daar moet even van gezegd worden... dat hij er wel heel fatsoenlijk uitziet, jongens. Vinden jullie niet goed? Ziet hij er goed uit? is een beetje scheef, maar hij is wel vochtig. Ja, En denk, ik vind het laagjes vrij dik voor een spekkoek. Ja, ja, het is een beetje een luie huisvrouwenspekkoek. Luie huisvrouwenspekkoek. Ja, ik ben dol op luie huisvrouw, maar ik heb het idee dat, dat het niet als compliment bedoeld is. Mm. Smaak, jongens. Wat, wat, wat proeven we? Via Via is de meest Indonesische van ons aan. Die mag eerst. Dat is krautmagen? ja, maar ik denk ze hebben gebruikt ook die ik uh, houd die notmuskaat. notmuskaat, hmm. ja. ja, meer sterk die notmuskaat. Ja. dus het is een beetje uit balans. ja, voor, voor tiki tiki. ja, voor ja Indonesische uh, ja. begrippen. ja, Jeremy, vind jij dit ook? ja, het is uh, bepaalde dingen die je overheerst een tikkie. Um, ja. maar, ik... maar qua hoe, hoe het voelt, vind ik hem wel. Beter. Hij, is niet, hij is wel lekker smeuig. Hij is, vormen, is, is, ook, hij is goed is, is gewoon. Ik vind hem wel smeuig hoor. Ja, ik vind ja, hem ook wel het lekkerst hoor deze. Mee, omdat hij de, qua, qua spekkerigheid... Ja, ja. heeft een ja. lekkere, le lekkere vetheid. Nou, ik zou het eigenlijk zo willen zeggen... dat deze laatste is qua structuur... heeft hij de, de sappigheid die je ervan wil... en qua smaak is hij de minst vieze. De minst vieze. Ja, dat is ja. beste gezegd, ja. De minst vieze. Want, ja. want ik vind het, eigenlijk, geen drie eigenlijk nee. Uh, nee. Uh, eruit springen. Nee. Wat, nee. En dat te meer nodigt nog meer de luisteraars uit om te komen met de goede adressen. Die gaan we ook gewoon op onze website uh, zetten. Ik knik nu even naar de regie, maar dat gaat gewoon gebeuren. <lacht> omdat wij het belangrijk vinden dat er goede spekhoek gegeten wordt. Uh, de firma Toet in Den Haag levert ook goede spekhoek, neem ik aan. Die is wel natuurlijk helemaal heb in orde. Heb je meegenomen? Nee, ik heb oh, hem niet de meegenomen. Maar ja. dat ging dan te laat. Ik moest, ik moest eigenlijk, ze kwamen later. Want we we oh. laten het we wel door een adresje doen. Simpel omdat wij de, de, de grote niet meer hebben om het zelf te doen. Um, maar. Um, ja, ik, ik was een te laat om mee te nemen. Ja. Is, het e is het een van de favoriete uh, gerechten bij, uh, bij toet? Ik bedoel, um, wordt het veel gehaald? Het, het wordt vaak vergeten. Mm. Maar we hebben het op de toonbank echt duidelijk in zicht gezet. En dan is: oh ja, ja, deze nemen ik ook nog even. Die, ja. Ik zou het niet ja. een gerecht willen noemen. Nou het is, ja, het is, een, het is, een Het is een snoeperijtje. Als ik het zie liggen ergens kan ik het niet laten nee, om een stukje mee te nemen. Niet. Dus dat is heel goed dat je dat op de toonbank legt. Nou, ik, uh, we noemen geen namen bij de opbrengst. Uh, tenminste, ik, ik zie ze niet op het kaartje staan. Maar de nummer één, dat was de groothandel. De Indonesische groothandel. Afhaal. De tweede was inderdaad met amandel erin. En dat komt van de markt. Oh, okay. Gewoon van de markt. En de derde was van een kleine producent, een toko die, uh, die spekkoek uh, maakt. En dat was dan ook wel de lekkerste, of de minst slechte... zoals Johannes nee, of... van Dam uh, dat graag zou willen, genoteerd willen hebben. Uh, ja, ik, ja, ik vind toch wel dat er ook wel... Het is niet helemaal bevredigend, hè? Nee, ja. nee ik, uh... absoluut niet. Nee? Nee, nee. We, we moeten maar... Ik heb heel veel zin in een hele lekkere spekkoek, ik. Oké. Okay. Ja, we zullen even kijken hier zo in Amsterdam-West... wat er aan spekkel bij de hand is, maar we hebben het niet. Het schrijft een hele goede toko in de buurt te zijn. Ah, nou, voilà. Uh, mensen thuis, we gaan uh, door met het volgende. We gaan door met een man die Johannes van Dam heet... en die zichzelf een man met een waarheidsmanie noemt. En die manie heeft, manie heeft geleid tot een lijvig boek, De Dikke van Dam. Een begrip... Onder iedereen die van eten en koken houdt, zo'n beetje alles staat erin. Het is niet hyperwetenschappelijk, wel feitelijk en zeer aanstekelijk opgeschreven. De nieuwe editie is 15% dikker dan de vorige. Ja, en ik ben 15% dunner dan de vorige. Ja, dus er is alleen maar vooruitgang ja? geboekt eigenlijk. En het ligt nu in de schappen. En en heeft culinaire journalist dan ook nog... Johannes van Dam, koken op bommelstein gemaakt. Ja, dat ja. is een waargenot. Het is een boek met recepten van Johannes van Dam... en vrolijke tekeningen van Dick Matenaar... in de geest van, uh, van Martin Toonder, ja. geestelijk vader. En laten we even kijken wat Martin Toonder eigenlijk zelf zegt hierover. Ik wou zeggen aan nou, het eind van een bemoeiende vermoeiende tocht, uh, waar je niet veel gedaan hebt, waar je geestelijk heil zo het is het heel prettig om ook aan de materie te denken. En uh, daarom, ik hoop dat je met het eenvoudiger genoegen wilt nemen, een eenvoudige toch voedzaam, maar maaltijd, als je begrijpt wat ik bedoel, gezondheid. Proost. Proost. Ik begin het hier en daar. Dat is een moeilijk punt om te weten wat je. Dus ...om alles maar voor te gaan, als maar voort te gaan. Het is Ma roepen, Marten Toner in 1972, uh, met een eenvoudige doch voed, voedzame maaltijd. Uh, tekenaar Marten Toner, de man die heer Bommel en Tom Poes creëerden. Johannes, er wordt ontzettend veel uh, gegeten in de Bommel-saga. Hoe wordt er gegeten bij Bommel? Eenvoudig toch voedzaam? Alles is eenvoudig toch? Bijna voedzaam. wel, ja. Ja? ja. Nou, je ziet wel een zekere ontwikkeling. En je ziet ook bij de verschillende figuren verschillende gerechten. Ik bedoel, uh, kapitein Walrus, die houdt van een oorlam... En van, uh, van uh, zeevoedsel, zeg maar. Ja. Wamme die uh, wil er een beetje flodderig. De markies de Kantenklaar, die wil chic. En eigenlijk, wat ik heb gedaan in dit boek. Is dat ik een kamer heb gehuurd in Rommeldam, de plaats waar alles zich afspeelt. Ja. En ik heb uh, een studie gemaakt van alle figuren die daar rondliepen. En gekeken hoe ze aten en wat hun voorkeuren waren. En ik heb over 18 figuren heb ik een, uh, een soort uh, uh, verhaaltje geschreven over hoe ze in het leven staan. en hoe ze eten. En ik heb bedacht wat uh, heer Bommel zou uh, serveren of laten serveren door Joost. Uh, op Bobbelstein als die figuur te eten kreeg. Met het idee dat uh, iedereen heeft wel een sickbok onder zijn vrienden... of een dikker dak, of een kantenklaar, of ja. een bullenbats of zo. En, uh, nou ja, je kan dus gaan bedenken van, ik krijg... Uh, een, een dikke dak te eten. Wat zet je iemand voor? Dan ziek, zoek je hier het hoofdstukje uh, dikke ja. dak op. En welk figuur staat jou zelf aan? B aan wie voel je, met wie voel jij je verwant uh, uit, uit bommel? Je mag maar één keer raden. Bommel natuurlijk. Uh, echt waar? Ik ben, ja. ik ben ook altijd een brombeer genoemd... En, uh, ja, ik heb natuurlijk een beetje een beerachtig uh, uiterlijk. Uh, dus, uh, ja, ja, ja. ja, en op welke, op welke figuur heb je, je echt uit kunnen leven? Bij wie dacht je van ja, dit menu dat is gewoon scherp, scherp op dit karakter geschreven? Nou, misschien wel. We kies de kanten klaar. Omdat die uh, ja, van heel chic eten houdt. En ja. uh, er zijn dus allemaal uh, recepten van uh, drie sterrenkoks. En het is ook het meest uitgebreide menu... met de wijnen erbij en zo. Dat, uh... Juist, en ik ben het nu als een speer aan het opzoeken. Weet je uit je hoofd wat, wat er geserveerd wordt bij Kant Klaar? Nou, het begint met een, eigenlijk met een hele eenvoudige soep. En uh, daar heb je hem, de marquise, daar is ja, het menu. Ja, ja. Nou, ja, het Portage het mar marquise, hè? Dat is een, Dat, een, daar beginnen we een mee. Het is bijzonder eenvoudig te maken soep. Het klinkt heel... Heel chic. Het is natuurlijk ook marquise, want de man is ook een marquise. Maar het is eigenlijk een van de meest eenvoudige soepen. En het restaurant waar dit boek is gepresenteerd... die uh, hebben ook een, uh, een menu uh, samengesteld uit dit boek. En dat begon ook met deze soep. En ik moet zeggen... Het was nog lekkerder dan ik me had voorgesteld als je daar werd gaan. Dat is echt een heerlijke soep, heel en, eenvoudig. En een eenvoudige soep eenvoudig met hardgekookte eieren en uh, in, in linten gesneden plakjes uh, ham. En, en dan gewoon een pot uh, kippenboeillon erbij. Ja. En, ja. Dat ziet er inderdaad heel eenvoudig uit. En niet te vergeten. Ja, die is heel belangrijk. Die is heel belangrijk, want die geeft er heel veel smaak. En er zitten ook wat stukjes kip in. Dat was eigenlijk een plagerijtje naar de marquise kant te klaar. Die natuurlijk van... <laughs> De, van kip de, de, de samenstelling De is. is, ja. <laughs> ja, ja. We, we gaan verder bij de marquise... met de lauwwarme salade van kokkels... met tuinbonen en tuinkruiden, vind Ja, heerlijk. Dat is echt, zo heb ik ook wel eens gemaakt. Het is echt een fantastisch uh, iets. Kokkels en tuinbonen. Mensen denken daar misschien niet zo gauw aan. Maar het is een hele mooie combinatie. En het ja. zie ik zie... Ik zie een, een kipachtige, een haan, zie ik daar ook wel. Nou, die kokkels en die tuinbonen pikken. Ja. Zo heb jij zitten fantaseren op die. Wat zou zo? doen? Het is een oud-cuisine gerecht, wat eigenlijk eenvoudig is. Want het is. Het idee is dat iedereen eens een beetje deze gerechten kan maken. Er zitten een paar dingen bij. Een taart die nogal ingewikkeld is. En, maar de meeste dingen zijn. hebben vaak een hele chique klank, vooral bij de marquise... of bij burgemeester Dikkerdak, maar zijn in feite heel eenvoudig te maken. Ja, ik zie het ook al in de wijnkeuze. Dan zien we een Elsassen uh, Pinot Grine. Dat gaat nog, maar bij het hoofdrecht... is het natuurlijk Chateauneuf du Pape. En dat is ja. ook heel erg voor de hand liggend. Ja. Maar ook heel goed. En wat de, is het dessert bij de marquise? De marquise, ja, ja, ja want meen. tussendoor komt er een hele lamsbuit voorbij. Ja. Oh. Ja. Maar we gaan naar een... Een taart met lage gedrengte, lange vingers, koffiekaramel, chocola, rum en sinaasappel. Okay. Van Alexandre Dumaine. Dumain is een beroemde ja. kok. En dit is eigenlijk een van zijn beroemdste creaties. En een prelaat, dat, ja, dat ik, associeer ik ook wel met, met de marquise. En het is echt een heel luxueus en, ja. en uh, prachtig... Ik weet niet of veel mensen dit met name gaan doen, maar het is de moeite waard. Omdat het een beetje moeilijker is dan Het is een dan beetje lastiger, ja. ja. Maar er uh, zijn vast veel mensen die het leuk vinden om te maken. Maar er zit ook heel eenvoudig in de Pesh wat niet moeilijk is. En de Guzara-salade, daar was ik ook zo blij mee. Die staat er ook in. Ja, en de haringssalade. De ja, haringsalade. Ja. ja, ja. Dat ja. is verkeersinformatie. Voor files moet u vanavond bij Amsterdam zijn. Op de A1, vanaf Amersfoort komend, twee kilometer bij knooppunt Watergraafsmeer... Op de ring A10 tussen de afrit Haarlem en knooppunt Koenplein 4 kilometer. En dan de ongelukken die dat alles veroorzaken. De A10 vanaf knooppunt Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer Knoop staat 3 kilometer. Dat staat uh, tussen Slotenmeer en de Nieuwe Meer. Daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Ook een ongeluk op de ring A10 vanaf knooppunt Nieuwe Meer komend richting Volendam. Daar staat het stil tussen de afrit Rij en knooppunt Watergaasmeer. En daar zijn drie rijstroken dicht. Dit is Maniari op Radio 8. Ja, en ondertussen komt er bij Manjari op Radio 1 allemaal post binnen... over natuurlijk de ideale toko om je spekhoek te halen. Ten eerste hebben we iemand die gewoon Maria heet... en altijd bij toko toet de spekhoek komt halen. Dat is in ieder geval één. Die, echt... die hebben we alvast binnen. En, en we worden niet eens gesponsord. Dit is een programma van de publieke omroep. Uh, toko Manisan in Amstelveen. W Wouter, die is daar helemaal wild van. Mijn vader is in Indonesië opgegroeid, schrijft Filip. En ik ben zo Hollands als maar zijn kan. Ik woon al een geruime tijd in Berlijn. Maar altijd als ik in Amsterdam ben sla ik spekhoek in... bij de Indisch-Chinese Token in Amsterdam-Zuidoost. In de Flinesstraat. Precies tegenover het tankstation van de Macro. Hoe precies kan een aanduiding zijn? Heerlijk. <lacht> en dan tenslotte, wat een heerlijk programma, dank u wel. Maar even een opmerking. De heer Van Dam zei, wanneer je het goed kunt kopen... maak ik het niet. Zelf heb ik, wanneer ik een nieuw recept of iets in de winkel vindt, dat ik het altijd zelf wil maken. Dat is namelijk juist het leuke van koken. Vindt Maarten van Lenteren. Johannes. Ja, hij heeft natuurlijk gelijk. Maar spekkoek, dat is uh, helemaal niet zo eenvoudig. Het kost veel tijd en... Ja, als ik nou een Indonesisch getint uh, feestmaal, uh, dan zou ik misschien ook spekkoek gaan maken. Maar als ik zin heb even in een stukje spekkoek, dan ga ik ja, geen spekkoek bakken. Nee, dat is echt uh, helemaal zo voor je ben Een arme vrijgezel die dat uh, dan niet gaat doen. Ik dus ken heel veel goeie... mensen die zich uh, gewoon vrijwillig willen aanbieden om bij jou spekkoek te komen eten. Ik ben er een van. En Jona ook, hè, Jona? Ja, nee, maar ik vind, inderdaad, je moet er een dag voor uittrekken. Ja. En ik zou het heel graag, ik zou het wel leuk vinden om het een keer te gaan doen. Geweet ga is ja. Doen. Gaan we het Ik ga mijn spekkoek bakken? Misschien, misschien, misschien is het wel keuken. leuk om te zeggen dat Lot Etty... die heeft ons een mail gestuurd, die schrijft... eigenlijk is spekkoek helemaal niet zo moeilijk om te maken. Je hebt alleen geduld nodig. Een goed recept staat in het boek van Lonnie Kierumkang. Nou, De welbekende Lonnie. Zoete verleidingen heet dat boek. Het probleem is vooral het goede kruidenmengsel. Dat is ook kant-en-klaar te koop, redelijk goed. lapis spekkoek, want zo heet het... Zo heet het in Nederland. Ja, zo moet je dat uitspreken. Heel goed. Van importeur Colin in Rotterdam. Maar dat is alweer een paar jaar geleden dat hij die met, die, met die goede spekhoek kruidenmelange is gekomen. Nou, jullie zweren er ook bij, dat zie ik zo. We waren van spekhoek is het een kleine stap naar uh, oliebebommel en tompoes. We zaten in het boek van Johannes van Dam. Koken op Bommelstein. Een ongelooflijk leuk en aanstekelijk boek. Uh, receptuur is door Johannes van Dam geschreven. De tekeningen zijn gemaakt in de geest van uh, Martin Toonder, uh, door Dick Matena. Um, we, ja, we hadden het al over die prachtige klassiekers. Hè, de Haagse Bluff, de Capucines, de, de, de Huzaren salade de Peshmelba. Hoe belangrijk is het voor jou om juist die klassiekers... waarvan je dan altijd denkt, worden ze nog wel gegeten... om die juist nu onder de aandacht te brengen? Oh, Dat was uh, de idee van uh, Olli B. Bommel... Dat is iemand die dus in oude tradities uh, werkt. En in zijn geest heb ik dat gedaan. Mm -hmm. Maar dat staat jou aan. Daar dat... vergeleek ik mezelf ook met Olivier Bommel. Precies. Dus... Ja, Maar het is dus Bommel die je hier... Uh, die je spreekt. Die, die, samen, die je spreekt. En, uh, ja. Ja, ja. Het lijkt me dat een heerlijk feest om dit boek te maken. Ik heb er vrij lang over gedaan... omdat ik dat tussen de bedrijven door moest doen. Maar, en ik heb dus echt hoofdstukje voor hoofdstukje... Nou, in de loop van twee jaar uh, gedaan... En dat was heel erg leuk om te doen. Ja. En ik heb, nou, geloof ik, een stuk of 25 boeken gemaakt... maar dit vind ik eigenlijk het leukste. De Dikke van Dam is natuurlijk iets heel anders... maar echt van een leuk boek waar ik met veel plezier naar kijk ook. Uh, want ik sta nog op de omslag getekend door dus Dingmatina nou, ja, als, ja, als, ja, als uh, maar ook. gast ja. aan tafel bij uh, Olie Bommel... Dat, ja. uh, ja. En het dus is ook echt een kookboekje, Johannes, wat je hebt gemaakt. Ja, ik maak eigenlijk nooit kookboeken. Hè. Ik ben meer een food writer, zoals dat heet, en geen cookery writer. En. Uh want ik zeg, er zijn al genoeg receptionisten op de wereld. Maar, maar in dit geval komt ik... Deze het... grap heeft hij al jaren succes in binnen- en buitenland. Ja, nothing to precies succes. like maar, Ja, ja maar, maar, maar hier ben je gewoon overstag gegaan omdat het gewoon zo leuk... Zo, zo nou, ik ben leuk... overstag gegaan omdat de, de uitgever, de meestere bij, dat leuk vond. Ik had al een keer een voorwoord geschreven voor... Een, Vorige versie van een bommelkoopboek. Maar ik vond het ook heel erg leuk om met mijn vriend Dick Matenaar samen te, te werken. Eigenlijk wel, en de, ja, de, de redacteur bij uh, de uitgeverij was dezelfde. De redacteur die ooit ook bij Elsevier mijn redacteur was. En nou kortom. Iedereen uh, ja, alles was, was heel erg leuk. Ja. En, ik, en ik ben een stripgek. Dus dat maakte het ook allemaal nog leuk. En ik ben op bezoek geweest bij de... Uh, het kantoor van de ervenbommel daar heb ik ook allemaal materiaal in mogen de kijken. De erventoner, die, die hebben hun medewerking Erfentonen, verleend. Je ja, ja. Ja, ja, ja, ja, dus ja, ja. zou ja, ze bijna de ervenbommel willen noemen. Ja. Maar uh, nu, nu schijnt het zo te zijn dat er een restaurant in Amsterdam is... Merkelbach uh, in Amsterdam-Oost... Uh, dat uh, de, eigenlijk een bommelmenu heeft samengesteld. Ja, is waar, het is een beetje een bommelsteinachtig restaurant. Ik heb dat gekozen voor de presentatie van dit Een Klein boek. oprijlaantje hebben ze zelf. Ze hebben een oprijlaantje, er staat een mooie fontein voor. Er is een, Bij een de park. mooiste tuin van Amsterdam Absoluut. erachter. Het is echt uh, schitterend en... Uh, uh, ja, zij vonden dit boek ook heel erg leuk. Ze hebben de, de hapjes verzorgd bij de presentatie. Maar ze hebben ook een menu samengesteld uit dit boek... die ze uh, een aantal weken... Een, daar bommel een bommelmenu ja. uit dit boek. En, ja. Uh, ja. Ook met lekkere, lekkere dingen. Of je weet niet wat erin zit in het bommelmenu. Ja, ja, er, zit, ja er zit van alles in. Uh... Ja, ja, ja, nou ja we, gaan, we gaan het allemaal wel, wel, wel lekker proeven. Uh, dat andere boek waar we het ook even over moeten hebben... is die Dikke Van Dam. Die dikke Van Dam die is 15% dikker. Jij bent 15% dunner, zei je. Ja. Um, er moest een nieuwe editie komen. Maar moest er ook daadwerkelijk zoveel veranderen? Want er is het niet zoveel veranderd. Er zijn wat dingen bijgewerkt. Maar er, zijn, uh, er, zijn er zitten 150 nieuwe onderwerpen in. Dat is wat het dikker maakte. Dat, dus dat, dat is het punt. Dat ja. is die 15%. Dat, er, is, uh, ja, er zijn wat, wat, wat foutjes... En, en Het is wat geüpdaten hier en daar, want er veranderen ze nu en dan dingen. Maar het zijn voornamelijk 150 nieuwe stukken die erbij zijn gekomen. Ja. ja. En uh, je zegt heel snel zo even tussen neus en lippen door... er zaten wat foutjes in. Dan ja. nou weet ik dat jij niet van foutjes houdt en wel van feitelijkheden. Zaten er ook echt grote fouten in? Nee, sommige dingen zijn lichtelijk arbitrair en er zitten wat... Wat echte fouten zijn. Er zijn ook onenigheden die ik wel heb gehad. Bijvoorbeeld, met. De, dan heb ik het over vissen. En de visbenamingen, dat is altijd een heet hangijzer. Ik heb in principe eigenlijk altijd de namen gehanteerd die ook in de vishandel worden gebruikt. Want het gaat om een boek dat praktisch moet zijn voor mensen die koken. En het is niet bedoeld voor ichthyologen voor viswetenschappers... Nee. die zeggen van nee, dit heet officieel niet zus, maar zo. Ja, daar is dat boek niet voor. Dus je krijgt soms een hele boze brief van... Uh, u noemt dit een dit, maar het is een dat. Ja, maar de visboer noemt het een dit... En ik kan het er eventueel wat bij zeggen, maar ik ga niet. Uh, maar dat zijn uh, eigenlijk achterhoedige vechten... die helemaal niet ja, voor, voor het grote publiek zoals wij. Nee, nee. Uh, maar je zou dus je, je, je verbazen hoeveel mailtjes je krijgt van mensen die je op de vingers tikken, omdat ze denken dat je een fout hebt gemaakt en het is eigenlijk expres gedaan. Maar ik maak, maak ook echt echte fouten en ja. die verbeter ik, want dat hoor ik graag. Ja. echte fouten wil hij graag op reageren. Ja. En los daarvan heb je heel veel nieuwe dingen uh, ingebracht. Wat is het belangrijkste waarvan je zei... ja, dat moet nu echt in deze editie komen te staan? Ja, zo werkt het niet. Oh. Ik, uh, ik schrijf voor een krant en een, uh, en een weekblad... En, uh, Soms zitten er stukken bij, met, ja, over onderwerpen waar ik nog niet eerder over had geschreven. En daar maak ik een keuze uit. En uh, ja, als ik een behoorlijke voorraad daarvan heb, dan voeg ik dat erbij. Maar het is niet zo dat ik ga zeggen, dit ontbreekt nog. Een enkele keer bij de Pastinaak bijvoorbeeld, daar kreeg ik commentaar over dat dat niet in het boek stond. Nou ja, er staan nog heel veel onderwerpen. Niet in, want het is geen antwoord. je. Ontzettende... om eens wat te noemen. Ja, zou ook kunnen, ja. Dat staat ja. er niet in? Nee, nee, nee Zou nee. jij bereid zijn gewoon hier nu een verklaring af te leggen... dat je in de volgende editie spekkoek op wil nee, nemen? Nee, absoluut niet, want het is geen kookboek. Hè. Het spekkoek, daar kan, je, nee, daar een kan je een paar regels... Een verhaal? Nee, er is niet... Dan zit je alleen maar een verhaal te hebben over hoe je het moet maken. Maar de achtergrond ervan is... Ja, er is in een paar regels is dat gebeurd. Ja. Het is namelijk... Een, en dit is geen kookboek, dan moet je het boek van Lonnie of nou, ik, ik iemand zie, anders eert, Ik zie het al gewoon. Dus er wordt niks met die spekhoofdlobby. Ik ben een foodwriter en geen cookery writer. Ja. Dus knopt dat nou eens in je oren? Ja, ja. en er zijn al genoeg receptionisten. Nou, het is dat je het zegt. Ongelooflijk grappig is dit. Ja. Hey, Ten slotte, voordat we naar de reportage gaan... Uh, ja, we willen het straks nog even over aardappelpuree hebben... want dat Graag. is een apart, apart lemma in het boek... maar we, gaan, we hebben aardappelpuree vandaag op tafel... dus dat komt helemaal goed. Maar de Johannes van Dam prijs wordt volgende week donderdag bekendgemaakt. Ja, ja, dat en dat is toch zo. wel een big event. Een internationale oeuvreprijs die auteurs eert... die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt... voor de verspreiding van de kennis van de internationale... Nationale gastronomie. Voilà. Ja. Ja. Ja, hij is naar jou vernoemd, de prijs, dus ja, dat is al één. Dat is een idee van de... De UvA, de Universiteit de, de, de Uvij, van Amsterdam? Ja, eigenlijk van de afdeling bijzondere collecties van de Universiteit... samen met de CPMB, met de boekpropagandisten. Ja. En, en het is ook meteen de klaroenstoot die uh, de kookboekenweek... Uh, die op 10 november begint... Uh, uh, Inluid. Inluid, in ja. Luit, ja. ja. Nu zit je zelf ook in de jury van die prijs. Ja. Je mag vast niet zeggen uh, wie het wordt. Ik denk niet dat je dat nu al... Uh, vijf... Nee, dat wordt de achtste bekendgemaakt. Ja, gemaakt. daar was ik al bang voor. Maar is er ook zoiets als een lijst met genomineerden? Een longlist, een shortlist? En, uh... Ja, dat is, er zijn is een aantal namen natuurlijk de revue gepasseerd, maar... Uh... Maar ze moeten wel van hele goede huizen komen... willen ze zo'n Johannes van Dam prijs krijgen, toch? Ja, de volgende keer zullen we misschien gaan werken met een longlist. Maar nu was er iemand die met kop en schouders overal bovenuit stak, vond ik. Uh, en die, uh, dat vonden de anderen ook. Dus de, daar hoefden we niet zo lang de, over te vergaderen. Nee, ik, ik kijk nu naar Jona. Jona ik heb kijk nou een... mijn blik heel strak. Ja, weet jij het of zo? Oh, zij weet het ook. Zo flauw, zo doorgetrokken. Dat heet embargo mevrouw. Ja, dat vind ik zo kinderachtig. Nou, ik ga gewoon gokken. Uh, ik denk dat het Louise Fresco wordt. Maar verder zeg ik helemaal niks. Dat Louise heb... Fresco heeft nog nooit een kookboek geschreven. Dus dat is... Uh, maar die heeft toch een hele, hele, hele belangrijke rol toch in, de, in de wereld. Van buitengewoon verdienstelijk voor de verspreiding van kennis over eten Voedsel eigenlijk. Niet ja, maar zij is toch meer aan de andere kant. Zij is wel degene die is geweest is die, het, uh, die de dikke Van Dam uh, heeft gepresenteerd. Zij kreeg het eerste exemplaar. Ja. Dus Louise Fresco, daar ben ik toch voor eeuwig mee verbonden. Ik voel me ook met haar verbonden. Ja. Maar zij valt niet onder. Er is ook namelijk nog een Joop Witteveenprijs. prijs. Jeetje. En dat is voor meer uh, wetenschappelijke kant. De mijne is echt voor mensen die... Voor het, het dekenpubliek daar een belangrijke yes, rol hebben gespeeld. Ja. Dat is Louise Fresco niet, dat is wetenschappelijk. Maar daar komt dus een andere prijs We toe. gaan daarover nadenken. U kunt thuis ook mee raden wie die prijs gaat krijgen. Komt u nou maar op met die namen, dan gaan we die straks allemaal voorlezen. En dan, en dan zit de goede erbij. De goede zit, ja, hij gaat het niet verraden, dat geeft ook niks. We gaan naar Chris Baema. Want Sascha Meijer was jarenlang een succesvolle freelance-styliste en journaliste. Totdat ze haar baan kwijtraakt en haar ex de alimentatie voor haar drie opgroeiende pubis niet meer kon betalen. Nou, lang verhaal kort, ze kwam bij de voedselbank terecht. En ze heeft er een heel geestig boek over geschreven. De Nieuwe Armen heet dat boek. Onze verslaggever Chris Bijma zocht haar op en trof haar op het moment... dat ze de tassen van de voedselbank net uit haar schuurtje haalde. Oh, ja, gaat hier de tassen op Ja, Heel goed. Je begrijpt het begrip radio heel goed. Maak maar heel veel geluid. Maar hou je in. Je ziet dat Sascha vier tassen heeft gekregen van de voedselbank. Inhoud van krusli tot carbonade. Omdat er vaak veel van hetzelfde in zit. Nou, tien paprika's. Ja, tien paprika's. Hoe lang blijven paprika's goed? Uh, nou, ik zie ze wel verimpelen, weet je wel. Maar dan kan ik wel na vijf dagen nog denken... Nou, Kijk, krakend vers uh, uh, hoef je ze niet te eten door de sla, want dan zijn ze taai. Terwijl als ik ze in een, uh, in een goulash doe, is het heel erg lekker. Goulash dus. Omdat Sasha vroeger culinair redacteur was... heeft ze een prachtig mes om de ui mee te snijden. Uh, ja, hoe snij je een ui, hè? We, uh, zien het jullie... niet. <laughs> We zien het niet. We zien het niet. Het maakt me echt niet uit. Snij je maar. Maar je hebt, dus, je hebt de gear... De keer. De spullen. Ja, nee, maar dat is ook de nieuwe armen, zeg maar. Hè? Van, we, hebben, uh, weet je, we hebben geen materieel probleem, hè? want dat is opgebouwd in een tijd dat het allemaal goed uh, ging. Wat er nu gebeurt, is dat je in de crisis in bepaalde financiële situaties uh, kan terechtkomen, waardoor je gewoon geen eten meer hebt. Kijk, en ik kan mijn uh, keukenmesje van 15 euro wel op marktplaats zetten, maar ik <laughs> denk niet dat daar veel belangstelling voor is. Als journalist ben je op zoek naar een leermoment. Wat heeft het opgeleverd eigenlijk? Uh, wat het me opgeleverd heeft, is dat ik... Buur uh... op koopgebied, hè? Ja, dat ik bij elkaar gooi waar, wat ik heb. Want je kan, zeg maar, uit elk recept kun je eigenlijk gewoon uh, de helft uh, skippen. Ja. En ik gooi overal extra ui in. Dus je probeert wel qua budget. Oh shit, die uien zijn te lang aan het bakken. Dat maakt helemaal niks uit, want het gaat toch een beetje stoven en zo. Kijk, wat niet weet wat niet deert, toch? Ik stop de liefde in en dat is wat je proeft. oké. Weet je, ik doe ook niet bijvoorbeeld aan koksroom, slagroom, crème fraîche, zure room. Ik doe gewoon standaard één ding: Turkse yoghurt. Naast Turkse yoghurt heeft ze nog een weetje. Hey, weet je wat ik laatst las? Dat vond ik ook enorm leuk. Uh, kijk, als je heel veel uien en bonen eet... Nou ah ja, dat... Uh, kun je ruiken, hè? Maar als je dan gewoon een scheut yoghurt ingooit... dan uh, heft dat op. Dus dan is, uh, ben je geen winder meer aan het laten. Je gaat even naar buiten. En je ziet dat de tuin wordt ingezet... Om kruiden te verbouwen. Dus Kijk, wat ik hier staan, heb staan is Rosemarijn. Daar heb ik weer twee aardige struiken. Maar vorig jaar had ik ze gewoon zo snel op. Ik dacht, ja, je schiet niet op, blijf aan de gang. Dus ze zijn, binnen een jaar, zijn ze weer flink groot geworden. En staat er nog iets in de buurt dat je denkt van, hé, daar staat munt als ik daar langs loop? Nou, weet je, als je hier uh, zo loopt, dan loop je langs de schooltuin. En die ligt aan de stoep. Dus daar kun je gewoon. Uh, precies zien wat daar staat. Dus in de, in de vakanties onderhoud ik altijd de schooltuin. Dus dan ga ik uh, gewoon met een mesje en een boodschappentas... ga ik uh, verse slaas snijden, uh, wat peterselie meenemen... Uh, een bosje koudsbloemen dan ook nog op de koop toe, bieslook. Dus jij onderhoudt eigenlijk gratis die tuinen en je hebt er nog profijt van ook? Ja, in die zin wel, ja. Eenmaal binnen denk je, ja wat, zeg het maar... Ben je niet te vrolijk voor dit item? Want het is een heel serieus item, maar ik, ik, ik kan er niet iets serieus van maken. Of iets. Wat bedoel je? Te vrolijk? Nou ja. ik ben, weet je, ik ben een fase voorbij dat dit erg is. Uh, in het begin dat je daar komt, moet je daar heel erg aan wennen. En ik heb natuurlijk ook jarenlang freelance, dus ik weet hoe het is om nooit een kerstpakket te krijgen. Dus je gaat dingen omdraaien. Hè? Dan denk je van: hmm, dit is gewoon een kerstpakket. Elke week. Is het een verrassing wat erin zit? En er zitten leuke verrassingen in, en er zitten minder leuke verrassingen in. Dat maakt je wel heel bewust van uh, weet je, hoe je je leven lang gegeten hebt en wat jij belangrijk vindt uh, uh, in eten. Het boek De Nieuwe Armen wordt uitgegeven door uitgeverij Bertram en De Leeuw. Wij zijn toegekomen aan de finale van deze uitzending. En dat is puree proeven. Puré is iets prachtigs. Puré is dat wat Johannes van Dam alleen nog maar at... in de tijd van zijn leven dat hij gedeprimeerd was, lang geleden. Ja, het... ik, ik had een zware depressie heet dat eigenlijk. Gedeprimeerd ja. klinkt een beetje licht. Te licht. Ja, het was dus echt heel ernstig. Ik had niks anders dan puree. Je, haal, je ging het huis uit om kattenvoer te halen voor de katten, gelukkig. Ja. En puree-ingrediënten ja, voor, voor, voor jezelf. Ja. Wat is het dat puree zo troostend is? Het is. Uh, ik vind het om te beginnen lekker. Ja. En verder is het. De, de structuur is ook. Als het goed is. Een structuur kan verschillend zijn. Ik maakte wel even een lekkere puree. Die is ook. Uh, Troostend, troost, het is uh, echt Goed, troost eten. Mood, food, Goed, mood, mood, mood, food, mood. Troost, moed, moed. <laughs> tro, tro, tro, yeah. Troostvoedsel noem ik het. Yeah. Yeah. Troostvoedsel. Ja, en het is bovendien vullend, er zit veel vitamine C in. en uh, Er zit eigenlijk alles in wat je, wat je nodig hebt. Ja. Dus daar kan je heel lang op leven. Ja, ook als je depressief bent. Juist als je depressief bent. Jona, Freud, jij hebt uh, drie uh, aardappelpurees gemaakt naar receptuur van Tom Drie verschillende heb ik er genomen, ja. Uh, het is niet zo moeilijk om daar recepten over te vinden. Er staan in heel veel boeken. Van het simpelste basisboek inderdaad tot de basisreceptuur bij grote chefs. Ik heb een recept van Johnny Boer genomen. Wat echt achterin zijn nieuwe boek uh, puur staat. Als basisrecept, zonder de hoeveelheden. Gewoon hier maak je puree mee. Klaar. Okay. Uh, ja, ik heb er eentje uit. genomen van uh, Hesten Bloementaal. Dat is het meest boeiende druk, recept. in Londen. De, ja, en we hebben de vorige keer ook al hier uh, bloementaal bij u thuis. Hebben we hebben vorige keer ook al behandeld. Dus een heel, uh, dat is een heel boeiend recept. Want daar moet je de aardappels eerst 30 minuten exact op 72 graden verwarmen. Ah, Ja, dus daar okay. ben ik, ik heb er vanmiddag een half uur... Dan uh, ja, moet je 30 minuten op 72 graden houden. Dan moet je ze afgieten. En vervolgens moet je ze in kokend water ja. pureren. Dat, dat laatste wat je net meldde, dat ben ik ook tegengekomen in de dikke vandaan. Ja. 72 graden en ja dan, dat is ook een bloementaal. Ja, dat is ook een bloementaal recept en dan het laatste boek ja. wat ik heb gebruikt dat is het boek van Ricardo van Ricardo van Eden dat hebben we hier ook al een keer behandeld maar die geeft het aardappelpuree recept van Robuchon en dat is denk ik het meest beroemde aardappelpuree recept wat de er is. bekende Franse kok Robin de bekende Robe Franse kok John. ooit van van de eeuw. met met aardappel uh, aangemaakte boter daar ja. uh, komt het op neer ik heb het bij hem gegeten met, was met een aantal mensen daar en je uh, krijgt dan een mooi koperen uh, schaaltje waar dat dus in zit. En dat is zo. Nou ja, ik kan alleen maar door het woord geel gebruiken. Dat we hebben dat gewoon met z'n drieën waren. Dank je. We uh, <lacht> hebben dat bleeg gelepeld en toen zijn we nog zo één, nog zo één. <lacht> oh god. Een. Nou, we krijgen hele, boter. hele opwindende oh, dingen zeker. zo die laatste zes minuten van deze uitzending. Het is, Geile uh, ja, toestanden. Dit, het is, kijk, het valt in staat natuurlijk met de aardappel. En, nou. en daar zijn zo verschrikkelijk veel verschillende soorten aardappels. Nou professor, hier... professor dr. Van Dam, die heeft het over Irene. Ja, en dat is, is, dat is een vastkoker. Dat is ook nee. een kruim. Ja. Nou, het grappige is dus dat wij hier in Nederland een kruimende aardappel nemen. Ik ben, heb mij nooit uh, uh, het aan kunnen leren... om de verschillende soorten aardappels uit mijn hoofd te leren. Gelukkig heb ik een goede groenteman. Dus ik ga naar mijn groenteman en zeg... wat is de lekkerste aardappel nu voor puree? En dan geeft hij mij altijd de beste mee. Uh, ik heb er nu voor ieder recept een andere aardappel gebruikt... waarvan twee vastkokers. Want die meeste chefs in het buitenland, die werken met vastkokers. En niet met kruimige aardappelen. Dus dat is al een heel uh, interessant verschil. Ja. Voor de puree van uh, Johnny Boer heb ik Dorees gebruikt. Dat is een klassieke Hollandse puree-aardappel. Uh, zoals we alle weten, uh, kookt Johnny graag met de uh, ingrediënten... die in de buurt verkrijgbaar zijn. Ja. Voor het uh, recept van uh, Heston Bloementaal heb ik een gourmandine gebruikt. Een vastkoker met een gele schil. En voor het recept van... Uh, Robichon, oftewel wat in het boek van Ricardo staat... heb ik een ratte aardappel gebruikt. Nou eet ik dat, vind ik dat qua aardappel zelf... een heel lekkere aardappel. Dat is een langwerpige ja, aardappel, aardappel, ja. En dat is langwerpige aardappel. Vastkokend, ja. ja. Dat is, kijk, aardappels die je echt lekker vindt... daarvan onthoud ik de naam wel, hoor. Dus ik weet, als ik in Frankrijk ben... koop ik meestal ratte aardappelen ja. omdat ik die zo lekker vind. Maar is het ook niet vooral dat, want... want is het niet vooral dat wat de smaak nou, van ook nog de knijper. Bepaald? Kijk, ik heb meegenomen nu, hoewel dat niemand dat kan zien omdat we op de radio zijn, dat snap ik ook wel. De stamper zie ik. De maar ik heb de puree-stamper. Die, die heeft mijn moeder op haar trouwen gekregen op 2 april 1958. Ik gebruik hem nog wekelijks. Dus het is een onverwoestbare stamper. En ik heb een puree knijper meegenomen. Het aller. Uh, wat, een van de allergrootste verboden bij puree is een staafmixer gebruiken. Ja, want er zijn dan wordt het, mensen, het lijm, hè? Nou, is lijm, -lijm het dat, ja. Dat, ja, is. dat is heel vies. En er zijn ja. heel veel mensen die dat doen. Hoe komt dat nee, eigenlijk moet doen. dat het U, zo wordt wordt? Ja, uh, precies. Juist. Dat is het woord. En dat is dus ook waarom bij dat recept van de Bloemtaal dat je de uh, aardappels eerst een half uur tot 72 graden moet verwarmen. Dat is om überhaupt tegen te gaan dat het agglutineert. Agglutineert. Agglutineert. Ja, iets met gluten. Ja. Ja. <lacht> dus het, Drie dus, keer woordwaarde. Uh, wat ik bij dat recept van Robichon, wat ik daar vooral heel boeiend aan vond, uh, is dat je, uh, je moet ze aardappels in de schil koken in dat recept. Daarna moet je de schillen verwijderen. Dan moet je met warme melk het pureren. Maar, als, en, en, en, maar dat is bij professor dr. Johannes van Dam ook zo, hè, dat ja, je ze als... in de schil kookt, toch? Daar ben jij voor. Ik weet niet meer wat ik daar heb opgeschreven. Dat heb jij dat, dat, dat, ik, ik heb dat nagelezen. Ik vind dat het... Eh, ja, ja. Als je, als, ik kan in ieder geval niet gloeiend hete aardappels schillen. Dan dat moet ik echt de overwanten aandoen waar, waarmee ik het weer lastig vind om aardappels nou, te je schillen. Je speciale Oh, uh, ja. Aardappelvorkjes. Dat zijn driepuntige, maar niet drie in één lijn. Maar die dus in een driehoek staan. En die prik je in het begin. En daarmee hou je die aardappel stevig vast. Dan valt die niet uit elkaar. En dan kan je met een mesje heel gemakkelijk doen. Dat is nee, echt een ideaal we... ding om, om hete aardappelen te Om hete te aardappelen ja. te schillen. We moeten nu gaan proeven, okay, jongens. Ga proeven. Want, want we nou, zitten ik echt. He uh... Ik heb het natuurlijk uh, uh, allemaal al geproefd. Ik heb, ik het, heb uh... het ook geproefd. En wat nou. vind jij, uh, jij? Jij bent ook van de aardappels, hè, Via? Via hout van ja. aardappels. Ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Heb jij Zeker. het ook al geproefd? Ja, ik heb het okay. ook al geproefd. Oké. Waar gaan uh, we gaan er... eerst naartoe? Nou. een bloementaal. Ik weet welke ik het lekkerst vind. Dat vind ja? ik ook. Ja. En dat is... Uh, ik vind uh, die van Robuchon het lekkerst. Robuchon. De Franse nou, kok. ik, ik heb hem bij Robuchon het gegeten. Ja. En uh, deze haalt het niet bij die van Robuchon aan die ik neem, bij hem heb Weet je welke het is? Ik neem aan dat het deze is. Nee, dat is hem dus niet. Nee, dat is hem dus niet. Maar hij dit zo is die vloeibaar. van Robichon. Nou, die vind ik het lekkerste, ja. ja wij vinden die die vind ik het lekkerste. Mm. Jullie maar vinden is, die, die van Robichon lekker. Ik vind deze is, is mij veel te vloeibaar. Ja. Ja. Maar mag, ik, mag ik dan even vragen wat Via heeft gegeten? Welke vind jij het lekkerste? Ik vind oude de, oude oude... Oude... Oude lekker die, de laatste. Ja. De, de, de laatste. laatste was is oude oude oude lekker. Oude dat lekker, dat is die van uh, Ron Blauw. Dat, dat is met sad. de Doré. Is ook lekker. Maar je vind die aardappel niet zo lekker. Nee, dat is inderdaad. ik dacht Jonny Oh, Sorry. Sorry, hoe kom ik ja, daarna is, op? Dus het, dat is, ik ja. op dat blauwe ja. bakje zit. Ja. <laughs> <Dat> <laughs> niet, Goed, Jonny Boer, vind jij het lekkerste? Ja, dat is de, nou, de, de, de, de, laatste de, de laatste aardappel. En jullie zweren ik bij. Ik vind die het lekkerste. Joël Robichon. En deze die is, die ja, is, te is veel te dun. Dus ja. daar moet het recept in Maar hij is het dus ook, je ziet ook de boter. Dus is zo, als er ja. minder, als en welke er in is dat? Is dat bloementaal? Die dunne? Die dunne is van bloementaal. En die heeft echt als enige heel nauwkeurig... dat ik 300 gram ongezouten boter... en 2,4 deciliter volle melk moet gebruiken. En dat heb ik helemaal precies zo gedaan. Ja. Op uh, een kilo vast koken aardappels. Dit Zoals is een soort eigenlijk... saus geworden. Ja, ik vind, ja, nee, ik vind ja, het ja, dus niet... Uh, babyvoet. Nee. Babyvoet. Maar nee. Baby nee. nee. Baby nee. ja. ja. die van deze is Zonder potje om eigenlijk. Die was dus... Zit qua vloeibaarheid tussen die twee in? Precies. De echte Robichon. Het nou, is eigenlijk het wel zo dat die aardappelpuree in dat recept, wat van Robichon staat ook, dat je tussen de 250 en 500 milliliter melk. Uh, kan gebruiken. Dus je kan hem een beetje maken naar hoe dik je hem zelf het lekkerst vindt. Nou, dat is een hele duidelijke uitslag. Die kunt u terugvinden op onze site radiomandjare.nl. Daar kunt u ook alle verhalen vinden straks over de spekkoek. We krijgen nog mail binnen. Je kunt het geloven of niet. Spekkoek kan je ook maken in de magnetron en dan gaat het heel snel. Jeremy kijkt heel moeilijk. Ja, daar ben je sceptisch over. Uh, heel sceptisch ja. over. Spekkoek doet me denken aan de feestdagen. Want mijn moeder maakt het zelf. Veel geduld, met een witte variant maakte ze ook. Die was weer anders gekruid met, met rozijnen. Nou, enzovoort, enzovoort. Ze kan het niet meer vragen, vragen aan de moeder, want die moeder is er niet meer. Maar de gesprekhoek was geweldig, schrijft José. Leuk dat u allemaal reageert, Blijf reageren. Johannes van Dam, die gaat gewoon gestaag door... met zijn grote, grote levenswerk, wat nu geboekstaafd is. Maar <lacht> dat, is, dat houdt nooit op. Nee. We gaan zo meteen luisteren naar acht uur naar twee dingen met Alice de Bruin. En die gaat met Leo Feijen van de RKK... Herdenken, hè? want het is alles vandaag. Ja, het is alles zielen vandaag. Leuk dat jullie er waren. 30 november zijn wij er weer. Met een uitzending met chef-kok Kees Helder. Wordt ook leuk, denk ik. Tot dan. MTR Morgen in de Tros Auto Show. Ja, ja, ja, het is gewoon weer de oude settingen. Petrolheads Carlo Brandsen en Bas van Werven met het laatste autonieuws. Het is maar een half uur, klein maar fijn. Een discussie met hoogleraar Automotive Maarten Steinbug over elektrisch rijden en mobiliteit 2.0. De automotive sector is een hele grote en belangrijke sector in de wereld. In de wekelijkse rijimpressie een onvervalste hot hatch, de Ford Focus ST, met 250 pk. De Tros Auto Show, morgenmiddag om 2 uur. Waar hebben we het eerder gehoord? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.